Je bevindt je op glad ijs als je gaat schaatsen. En dan niet alleen letterlijk, zeggen gemeentes en veiligheidsregio's. Ze waarschuwen voor de drukte en zeggen dat mensen goed voorbereid moeten gaan schaatsen. Bij de Hof Vijver, waar schaatsers gisteren gered moesten worden, staan hekken. En in Kinderdijk bij Rotterdam worden schaatsers al de hele week gewaarschuwd... voor de verwachte schaatsdrukte. Tussen al die mensen, daar staat ook onze verslaggever Onno Beukers. Ja, en waarom die mensen hier naartoe komen, ja, dat, dat, dat kan ik wel zien natuurlijk. Want de modus die hier staan bij Kinderdijk... Ja, die draaien niet, die malen de polders niet leeg. Want het ijs ligt er en het ijs dat mag gewoon blijven liggen voor al die mensen die hier schaatsen. Op sommige plekken zijn wegen afgesloten om ervoor te zorgen dat mensen genoeg afstand kunnen houden op het ijs. Opnieuw zijn duizenden mensen de straat op gegaan in Myanmar om te protesteren tegen de staatsgreep die het leger vorige week pleegde. De militairen vinden dat de laatste verkiezingen niet eerlijk zijn gegaan. Het leger treedt steeds harder op tegen de demonstranten en heb naar schatting al honderden opgepakt. Opgepast als je denkt de grens met België even over te steken om daar bijvoorbeeld naar de kapper te gaan... De Belgische politie zegt streng op te treden. In België en het zuiden van Nederland is de voorjaarsvakantie begonnen... maar er is een reisverbod. Mocht je betrapt worden, kan je een boete van 250 euro krijgen. Duitsland sluit komende nacht de grenzen met Tirol en Tsjechië... vanwege uitbraken van nieuwe varianten van het coronavirus. In Tirol is een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse coronavariant... en in Tsjechië zijn steeds meer besmettingen met de Britse variant. Zowel voor auto's als treinen gelden strenge regels... Correspondent Judith van der Hulsbeek legt uit hoe de Duitse regering over de maatregelen denkt. Wij willen niet meer dat dat, dat hierheen komt. Hè. Wij hebben goed ons best gedaan met die strenge lockdowns om, uh, om dat cijfer omlaag te krijgen. En als onze buren daar uh, losser mee omgaan, dan willen wij niet dat wij daar de dupe van zijn. Er is ook kritiek. De Europese Unie vindt het maar raar dat er nieuwe gesloten grenzen komen in het hart van de EU. Het weer dan nog, het is droog en zonnig, de temperatuur ligt rond het vriespunt. Komende nacht gaat het opnieuw flink vriezen, maar morgen overdag, dan gaat het dooie 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam druk aan het worden op de N518. In beide richtingen tussen Monnickendam en Marken heb je ongeveer 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 40, 50, 60 en de jaren 70. Beetje genieten van de tijd voor de corona. Voor de anderhalve meter. Mondkapjes, lockdown, avondklok. U hoort als opening Louis Davids. Het weet je nog wel oudje, Een opname uit 1928. En de volgende plaat is een lied uit 1915. Geschreven door de Nederlandse liedzanger Louis Davids. Die u zojuist horen met onze openingstune. Het is geschreven op het originele nummer Seaside on the Brain. Van de Britse componist Herman Darowski. Dat Davids op een buitenlands liedjesbeurs aanschafte.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 Jong papa ga met zijn veren zo vrije, je was maar een dus het liefde dat er wat zij je min of meer tijd. Geen verder, kom, geef het niet de verder komt hier wat wabij, papa maar en een dochtertje want dokter liep liefrij was voor op mijn papa gij. Papa zij streng, die man mag jij niet kussen En moeder klein beweert de ondertussen. En klein mag die lieve bij je papa gaat gaan zaaien. Dan ga je naar de haaien, dan ga je naar de haaien. Een kraai die de liefde mee een papagaai gaan zaaien. Dan ga je naar de haaien. Dat is nu eenmaal zo. Natuurlijk de hartje van zo'n papagaai. Dat komt er met die voor het optje kraai Het zonder dat het de de en De zon gaat bijna naar pa papagaai. Papa, ik wil komen. Een kraai is mijn keus. Papa, ze ben je. gek, dat ben je niet heus huis. zo'n zo'n papagaai heb ik nooit zo'n kras en de kruis. Al sta het toch zo in te laaien, laat jij die een vrouw kruim rustig waaien. En kruim mag geen eten bij een papagei gaan zaaien, dan ga je naar verhaaien, haaien, dan ga je naar vrouw haaien. Een kruim mag geen eten bij een papagei gaan zaaien, dan ga je naar verhaaien, haaien, dat is nu eenmaal zo. Hadden we vaak toch weet je bekrijd tot de vrije gestraakt, zo wat het bijzondere al kan dat geraakt, wat bijna volmaakt. Maar toen kwam een jager op zoek dus een prooi, ook hij kon die papegaai toch wat zo mooi. Hij dingen mijn mond verbuigen om hem in een kooi. En zo moest die de slot te leren. Daar zat ze nu met de gebakken pieren. En kruid, ach, die bij een Dan ga je naar daar, ben je papegaai gaan zijn? Ga je naar daar. We gaan naar en draaien, en wij nog niet lief, ben je pap, we gaan gaan draaien. gaan dat is die Er geen vrouw is in het spel. Maar als ik niet heel voorzichtig ben, verandert dat heel snel Want die vlugge kleine Cupido is ten einde raad Hij heeft een vrijgezel ontdekt, die hem weerstaat Geen pijl heeft hij meer op zijn boog Het doel werd steeds gemist Maar Amer komt hem nu te hulp, met nieuwe lust Toch kan ik nog lachen, op ieder complot Blijf buiten, blijf buiten, blijf buiten schot, want ik ben onkwetsbaar, mijn hart zit op slot, maar vind je eens de sleutel, dan opent het zich vlot, maar nu ben ik nog vrijgezel, en dat bevalt me wel, als niemand dus de sleutel vindt, blijf ik maar vrijgezel.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 Wanneer je alles maar had, wat op je hart graag bezat, wat hou een je voel. Want juist die dagelijkse jacht naar wat bezit en wat mag geen aan je leven doen. Een beetje gok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn, dat houdt je jong en mooi. Zodra een mens geen ideaal meer heeft. Geest aan het leven, niet met het leven, en hij is zonder wel geleefd.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 Dom van de je hebt er niks aan in je kind. Het enige lefbeter ervan is dat je familie erom te weer. Wanneer je alles maar had wat op je hart graag bezat, wat houden doe je Want juist die dagelijkse jacht naar wat de zin en wat mag aan je leven. Toe.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 Een beetje gok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn, dan houdt je jongen mooi. Zodra men geen ideaal meer heeft, heeft hem het leven niet te vergeven en is dood erbij Jordaan niet verdwijnen, maak de Jordaan weer gezellig als door. Met hier een bloempie en daar met wat groen. Bloemetjes in de Jordaan, laat die over de buurt niet vergaan. Bloemetjes in de Jordaan.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 Give me my.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 I'm going to keep En op de straat, men zingt uit volle borst Soldaten lopen op de maat Voor vaderland en Vast. Men zingt het in de bars van het plein En op de HBS En moeders leggen bij het refrein De baby's aan de ples Er is een slagerij uit Een aardig liedje Een lieve schlager Gaat op staat Een lied er zingt of luid Het melodietje En kent de woorden Even De hele wereld rond, zo'n kleine musicale Graag, daar is een slager uit een aardig liedje, een nieuwe slag.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 2003 ...was een Vlaamse zanger... ...en zijn grootste hit uh, had hij in 1971... ...met Eerst Zien en Dan Geloven... ...een vertaling van het Chirpy Chirpy Cheap Team... ...van de Britse formatie Middle of the Road... ...uit de tijd uh, dateert uh, ook Nee-Katrientje... ...en u hoort u nu, Joe Harris met Nee-Katrientje... Tot weldra, de lange nacht ontwaakt, ontnuchterd van verdriet. Maar jij, mijn kind, jij kent die zorgen niet. Nee, Geluk op ieder uur, maar de grote mensen kennen rust nog duur. Een man vol eigen glorie ruimt ieder uit zijn baan. Hij wil op de hoogste ladder, doch voelt zich nooit voldaan. Er is immer steeds iemand. het toch niet vast? pas heb je het gekregen, of het is weer weg. Zorgen die zijn ook een last, die in onze tijd niet past, brengen niemand zegen, staan die in de weg, daarom zijn wij fideel, al hebben wij niet veel, wij zijn verpret en jood is ons parool, geen geld en toch geen zorg.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 Als je stevig speculeert en het gaat opeens verkeerd, zit je in de en je weet geen raad. Als je nooit iets hebt gehad, is je zak wel net zo plat. Maar wat eenmaal wende, maak je niet meer wat. En ach, zo'n bankbiljet geeft ook niet enkel pret. Mens ergel je niet, paars, lapt aan je laas. Geen geld en toch geen zorgen, want wat komt er op aan?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 Zoveel lieve meisjes Er is nog zo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 Ik maak me niet meer druk als ik de laatste trein niet haal Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen Vissen Ik hoef niet naar een brand of naar een interwant. Ik zie het wel op de beeldbuis of ik lees het wel in de krant Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen Vissen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 een ding wat ik nooit zou willen missen een ding wat ik nooit zou willen missen fysse kierijoon kierijoon in, in, in holen De en Hollanders willen zijn. De Hollandse ingenieurs zijn bekend, ze maakten dit landje groot. Ze graven kanalen en dempen een zee, precies of het is maar een sloop. En het is er zo mooi in het bos en op de hei, de betuwe en in het gooi. En de meisjes Jan Dori, dat is Hollands glorie. Er meeste Holland, zo mooi. Thierry, joh, Thierry, joh. In Holland, de zingen ze zo. weg met de zorgen, weg met de zingen. Er komen die jongens, die die, jongen, die, die, jongen, die, die, krijgen, die, die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 Ben van de politie, oh meneer Kom van uw fietsie Ga maar even aan de kant Hoe komt het dat uw achterlicht niet brand? Stop juffrouw. Mocht u daar wezen, hé hey, juffrouw. Kunt u niet lezen Zit u niet de grote bord? Al schieten soms uw ogen wat te kort Zo loopt je te speuren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 En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uur is kort, te spaar. Nu heb je hebt kunnen genieten van al die mooie oud-hollandstalige muziek. Beschikbaar gesteld door Core Draaier. En de laatste plaat is van Willem, beter bekend als Wim Sonneveld... Geboren in Utrecht op 28 juni 1917.